Goedemorgen, het is woensdag 6 juni. U luistert naar Nu al wakker van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. En wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. Komend u hoort u waarom bij de Hollandse Nieuwe binnenkort sambal wordt geserveerd. Waarom horoscopen zo populair zijn. En u hoort natuurlijk onze eigen man in Washington, Wouter Zantingen. Een dag zonder thema is een dag niet geleefd. We hebben ook dit seizoen weer de raarste dagen voorbij zien komen. Van de gekste dag tot de dag voor de vergeten ziektes. Ook vandaag is het weer een dag, namelijk de dag van de valorisatie. Ja, Wat is dat nou eigenlijk voor een dag en wat kunnen we vandaag gaan doen? Die vragen die gaan we stellen aan Frank Zwetsloot. Hij is directeur van Science Alliance, de organisatie die de dag van de valorisatie organiseert. Goedemorgen, meneer Zwetsloot. Goedemorgen. Even voor de duidelijkheid, wat is valorisatie precies? Uh, valorisatie is het tot waarde brengen van wetenschap. En daarmee bedoelt u dus eigenlijk dat er ook wetenschap is die geen waarde heeft? Nou, misschien moet ik het iets zorgvuldiger zeggen. Het is het tot maatschappelijke waarde brengen van wetenschap. Het, is, uh, het gaat vooral om uh, het organiseren van de maatschappelijke betekenis en eventueel ook economische betekenis van de wetenschap. Terwijl ja, er natuurlijk ook veel wetenschap die vooral veel uh, waarde heeft voor zichzelf. Mm -hmm. en, en hoe gaat u dan de vraag tot waarde brengen? Uh, nou ja, kijk, uh, wij gaan dat op zichzelf niet doen, dat moeten de wetenschappers zelf doen. Uh, wij gaan alleen over die dag van de valorisatie praten over hoe ze dat het beste kunnen doen. Ja, want wat, uh, wat gebeurt er vandaag precies? Uh, nou, uh, er komen een paar honderd mensen bij elkaar vanuit wetenschap, beleid en bedrijfsleven... om te kijken uh, hoe je nou het best kan samenwerken. Nou, heeft, u daar, heeft u daar een concreet voorbeeld van? Ja, nou, bijvoorbeeld de vraag, uh, hoe kan je nou zorgen dat je uh, wetenschappers in staat kan stellen om bedrijfjes op te zetten die uh, hun kennis uh, om kunnen zetten in producten voor de samenleving? En dan is er vandaag ook nog iets anders, hè? De ondernemende onderzoeker van het jaar wordt bekendgemaakt. Ja, ja, ja, ja. Wanneer ben je nou ondernemend als onderzoeker? Nou... Ik denk dat, uh, dat dat kan in heel veel vormen plaatsvinden. Je kan ook ondernemend zijn als uh, onderzoeker. Hoef je hoeft helemaal niet een commercieel bedrijf per se op te zetten. Maar wel dat je een organisatie opzet waar je dus je kennis op enige wijze uh, ten dienste maakt van de samenleving. Maar moet ik dan en... denken bijvoorbeeld aan zoiets als het uh, kieskompas? Dat, die, de concurrentie ja, ja. van de stemwijze waar uh, André ja. Krauwen wetenschappen eigenlijk als onderzoeker begonnen. En dat is nu gewoon nou. echt een bedrijf geworden? Ik vind het nou heel aardig dat u dat zegt. Ik weet niet waar u het vandaan heeft, maar toevalligerwijs, twee jaar geleden, hebben we deze competitie ook georganiseerd. Toen is u genomineerd, meneer Krauwel. Dus uh, nou. ik weet niet of u dat wist, maar uh, dat is wel het geval. Nee, kijk, nou zo, zo blijkt ja. toch maar weer dat journalisten bij WNL wel degelijk uh, op de hoogte zijn. Ja, uh, ja. Nee, en, en, en wat voor genomineerden heeft u vandaag? Wat, uh, waar moet ik aan denken? Uh, nou, het zijn in dit jaar erg veel wetenschappers, uh, moet ik zeggen, voor de life sciences. Dus uh, met name biotech. Uh, ja, dus dat zijn toch vooral producten voor uh, medische toepassingen, maar ook veel producten voor uh, agrarische toepassingen. En uh, het, voorstel, het voorbeeld dat u gaf over dat kieskompas is toevallig een, een voorstel waarbij je dus de sociaal wetenschappelijke kennis vooral uh, gebruikt ziet worden. En daar, die voorbeelden zijn toch nog steeds wat dunner gezaaid dan de voorbeelden die je hebt in de medische wetenschap en de ICT. Ja, heeft u nou ook een voorbeeld van een genomineerde waarvan u denkt... nou, die, hij steekt er net niet met kop en schouders bovenuit... maar hij maakt een goede kans? Uh, nou ja, en iemand die bijvoorbeeld uh, genomineerd is... is Clemens uh, van uh, Blitterswijk. En dat is iemand die uh, vanuit Twente... altijd uh, heel veel bedrijven heeft helpen opzetten. Uh, ook uh, veel onderwijs organiseert over uh, ondernemerschap in Twente... En uh, ja, heel veel bedrijfjes met name rondom menselijk weefsel, uh, heeft opgezet. Uh, hoe je dat, dat, dat, ja, hoe je dat ook, ook voor medische toepassingen dus, ja. Nu heeft gisteren uh, Robert Dijkgraaf afscheid genomen van de Koninklijke Nederlandse Academie voor de Wetenschappen. Daar was hij <coughs> president van, hij vertekte naar Princeton. Uh, ja. Wat ik van hem zo bijzonder vind, is natuurlijk hè, dat hij hele ingewikkelde zaken zo makkelijk kan uitleggen. Is dat nou ook belangrijk als het gaat om valorisatie? Dat je um, die wetenschap ook zinnig maakt door het ook gewoon helder uit te kunnen leggen voor een grote publiek? Ja. Kijk, uh, we hebben een quote van Einstein uh, in de brochure opgenomen uh, voor het congres van vandaag. En daar staat er in, if you can't explain it simply... You best understand it, don't understand it, good enough. Kijk, dat is, er, eh? dat is er mooi om mee af te sluiten als je het... Uh, ja. ja, nee, helemaal goed. Vandaag Absoluut. dus de dag ja. van de valorisatie. Hartelijk dank, Frank Zetsloot, directeur ja, okay. van Science Alliance. Dank Lights. u wel, dag. Het is zeven minuten over vier uur. Luister naar Radio 1, nu al wakker. Zometeen hoort u hier een column uitgesproken door Joyce Brekelmans. Maar nu eerst het mediaoverzicht met Martijn Middel. En het is bijna zover, het EK voetbal. In het VARA-programma Bureau Sport passeert veel voetbalhumor de revue. Het schijt in je schoenen en dan je sok er goed in Ik houden. hier een moorkop of een Bossenbal en daar wordt dan scheerschuim in uh, gedaan. Plassen in een shampooflesje. Een, een, een punt van een sok uh, wegknippen en dan trekt iemand zijn sok aan.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 Nou, als ik dan nu antwoord mag geven... Toen nee, ik... joh, lama. <laughs> <laughs> en dan kapper Honey Hanna. Hij voorziet onze jongens dit EK van een mooie kapsel. Het is een uh, harnakam met stekels, spikies. Hm. Dat wordt de EK-koep van de voetballers. Maar niet bij iedereen. Kijk, bij Johnny is het gewoon kortscheren en een strakke contouren. Zodat hij weer uh, scherp kan spelen, zoals altijd. Scherp spelen en ziet er strak uit, die koep van de Oranje Helden. Maar wat is dan het geheim van de smit?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 klanken van Clouseau. ik zie de hemel. Zoals u weet uh, spreken wekelijks jonge schrijvers, politici en allerlei talent bij ons een column uit. Dat kan hier allemaal in Nu al wakker. En deze week is dat Jaap-columniste en schrijfster Joyce Brekelmans. Hallo Joyce. Over een paar uur is de uitslag van het GroenLinks-referendum bekend. Waarschijnlijk zal Jolande Sapper met het lijsttrekkerschap vandoorgaan. Volgens het partijbureau was zij de enige geschikte kandidaat. Maar zijn de concessies van SAP echt waar GroenLinks stemmers zin in de toekomst van krijgen? Zelden sloeg een verkiezingsslogan zo pijnlijk de plank mis. 80% zetelverlies in de peilingen, een lenteakkoord wat regelrecht indruist tegen het hart van de toekomstplan voor een duurzame economie, wat GroenLinks slechts weken daarvoor nog trots had gepresenteerd en natuurlijk Ineke van Gent die het presteerde om het Nederlandse trein en fileleed weg te zetten... als een luxe probleem van verwende, vervuilende grootverdieners... die best met z'n allen kunnen verhuizen. Terwijl ze zelf in Groningen woont. Dus. Is het echt zo raar dat in dit GroenLinks... wat verder de weg kwijt is dan Columbus toen hij India zocht... iemand opstaat die denkt dat hij het beter kan? Verdiende Tovek Bibi een ervaren Kamerlid... Het om publiekelijk te kakken te worden gezet door een krachtpatser partijbestuur voor een gooi naar het zogenaamde democratisch bepaalde lijsttrekkerschap? Is het verfrissende uitgeluid van DiBi echt ondergeschikt aan een managementpeak van SAP? Nee dus, want tovik DiBi is momenteel nog de enige groenlinks-politicus die klinkt als het groenlinks van Weleer. Het groenlinks van Femke Halsema. Ja, hij is jong. Ja, hij is soms te eerlijk. Ja. Hij wordt door columnisten als Theodor Holman weggezet als cultureel hebbedingetje. Maar dat zegt meer over Holman dan over de leiderschapskwaliteit van Dibi. GroenLinks was, ondanks de vele wijzigingen in richting en leiderschap door de jaren heen, nooit een cynische partij. De compromissen uit het lenteakkoord en de daaropvolgende verdediging daarvan zijn dat zonder meer wel. Of Dibi het beter had gedaan, valt niet met zekerheid te zeggen. Maar wat wel respect afdwingt, is zijn niet aflatende ideologische passie. Politiek vuur. Wat in een half lege glas van sap lang is gedoofd. Een column van Joyce Brekelmans. Ja, Babi Pangang, dat kent u wel. Dat is in Nederland inmiddels net zo ingeburgerd als de aardappels, de boontjes en het vlees. Maar stelt u nou eens voor, een vaartje Hollandse nieuwe midden in Peking... Dat is ja. toch best een raar idee. Dat is zeker een raar idee, maar binnenkort misschien wel de waarheid. Een groep Nederlandse haringhandelaren onderzoekt China als afzetmarkt voor Hollandse maatjes. Eén van hen is Martin Haasnoot. Martin, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, Hollandse haring in China, dat klinkt eigenlijk als een, als een uit de hand gelopen grap. Uh, nou, uh, op zich niet. Ik bedoel, Er zijn ook Hollandse Nieuwen in Duitsland en Hollandse Nieuwen in België. Dus uh, er zijn... Uh, ja, waarom zou het een grap zijn? Het is een goed product. Het is een eerlijk product en een gezond product, dus het kan overal verkocht worden. Maar het is, maar het is wel, wel nieuw nog, toch, in, in China? Um, ja, men kent dat niet zo. Niet in die vorm. Ja. Niet in die vorm als een, als een maatje, zeg maar, als een delicatesse. Ja. Laten, we, laten we het zo gaan hebben over de haring in China, want uh, u zegt dat het is een goed product uh, Vandaag uh, komt weer de, de Hollandse nieuwe 2012 uit, het de, de, de, de, de, de eerste vaatje. Kunt u al vertellen, is het beter dan afgelopen jaar? Is het slechter? Is hij vetter? Nou, oké, okay, kijk. Um, de consument leest elk jaar dat hij beter en vetter is. En, um, maar ik moet eerlijk zeggen, dit jaar uh, zijn we allemaal verbaasd... dat de haring zo, uh, ja, zo goed van smaak was. Hij ah. heeft gewoon een goed vet gehad, een normaal vet gehalte, Maar het heeft ook te maken met, uh, met, uh, met, met het voedsel. Met, hm. uh, met, met de voeding in de haring. En dat geeft die bijzondere smaak... Uh, een soort plankton die ze eten. Dat geeft die hele romige en die, uh, ja, die pit geen smaak aan de Hollandse nieuwe. En daar zijn we allemaal door verrast. Dus echt goed. Fantastisch. Maar ik meen me ook te herinneren dat het afgelopen jaar werd gezegd dat hij toch iets slechter was dan het jaar ervoor. Dus 2011 was ook een ja, minder jaar. Klopt. Dat? Uh, minder, ja, dat klopt. Die die, die schommelen wel eens per jaar. Per jaar. Uh, het ene jaar is hij wat vetter, dan het andere jaar is hij uh, ja, wat minder vet en wat minder rond. Uh, hij heeft Waarschijnlijk een beetje te maken met watertemperatuur of met licht op het water of zon. Ja. Daar is iedereen het nog niet zo over eens. Maar uh, um, dit jaar is hier wel wat vet verantwoordelijk aan. Ja. Nou, dan, uh, wij zijn natuurlijk gewoon gewend met een zuurtje en een uitje. Maar laten we dan gaan hebben over China. Want daar wil u hem uh, de haring naartoe brengen. Straks gewoon sambal op de haring? Nou, wie zal het zeggen? Ik heb het zelf nog niet geprobeerd met sambal. Maar uh, wel echt een nieuwe combinatie. Chinezen hebben toch een andere eetgewoonte. Heeft u het al uitgeprobeerd dus met, met Chinezen? Zijn er al Chinezen die het al hebben voorgeproefd? Of uh, heeft u al een beetje een idee of het gaat aanslaan? Nou, er zijn wel wat, uh, wat onderzoeken geweest met, met groepen Chinese mensen uh, om haring te proeven. Um, bijvoorbeeld met zuurharing en haring in saus en al dat soort dingen. En dat vond men allemaal redelijk lekker. Maar uh, de 100% van de mensen neigden dan naar, uh, naar toch die pure haring, die maatjesharing. Dat was heel verbazingwekkend. Dus we doen dus een soort, uh, soort onderzoek gestart waar we mee bezig zijn. en Dat, dat, dat loopt eigenlijk wel goed. Mensen, de smaak uh, valt goed bij de Chinese mensen. Ja, wij weten natuurlijk ook hoe we met liefste eten, maar, maar dan toch, hè, uh, is, is, blijft de vraag, waarom eigenlijk naar, naar China? Stel je voor, je had hem ook, ook in Brazilië kunnen doen. Ik weet niet, met een uh, salsa sausje of India een, uh, ha, een haring curry. Een curry. Ja, een lekkere curry. Uh, waar, waarom China? Um op naar nieuwe markten en nieuwe dingen. Um, waarom niet bijvoorbeeld Brazilië? Brazilië is een Zuid-Amerikaans land, toch een iets andere eetcultuur. Uh, Chinezen zijn wel gewend om... Uh, die kennen uh, de makreel, die kennen, die kennen haring als, als, een, uh, als voedsel. Mm. Die kennen sushi, uh, tonijn. Dat zijn hele bekende vissoorten. Sushi is bijvoorbeeld ook redelijk uh, rauw eten. Maar een, een, een, haring, een nieuwe haring is in feite ook een soort van Eten. Ja, als we nog even verder kijken naar de landen, is misschien China ook een voorportaal naar, naar Japan? Waar ze, waar ze wellicht nog wat beter zijn met vis? Uh, ja, wie zal het zeggen? Wellicht? Ja, maar goed, Het is allemaal nog een beetje de beginfase: wat onderzoeken, wat kijken. Um, dat kost natuurlijk veel tijd. En ook wat, uh, ja, daar moet je ook in investeren wat betreft geld en wat betreft tijd en, en ook geduld hebben. Ja, precies. nou, de haringen voor China, een beetje technisch verhaal... maar die zouden uit het verdubbelen vangquota moeten komen. Hoe werkt dat? Nou, de quota van dit jaar voor de Noordzee... dus de hoeveelheid haring die gevangen mag worden, is verdubbeld. Um, dat komt omdat de laatste jaren door biologen... waarschijnlijk toch een inschattingsfout is gemaakt. Um, men leest in de kranten niet anders dat de zee leeg is. Met name door Greenpeace wordt het altijd wel verteld. En, uh, ja, het blijkt dus niet zo te zijn. De Noordzee zit bomvol met, uh, met haring of met school en, en dat soort um, echte Noordzee-producten. En de biologen hebben dat nu ook uh, um, ingezien. En uh, zodoende is eind 2011... is het noordzee is verdubbeld. Dat is in de zomer gegaan. Ja. De boten moesten vorig jaar zelfs langzaam vissen... En langzaam de netten binnenhalen, anders zouden de netten scheuren. Zoveel haar zit er in de zee. Ja, ja, ja. ja. Maar dat dat ja. is ook gewoon bewezen, dat, dat het zo is. Ja, nou, dat, duidelijk verhaal. Uh, Hollandse haring uh, in, in, in China. Wat is, wat is eigenlijk uh, Chinees voor, voor haring? Ik heb geen flauw idee. Ik heb, ik, dat is wel een hele goede vraag. Die zal ik er volgende keer um, direct stellen. Ja, ja, dat is, dat, is, dat is inderdaad een goede vraag. In, in China, kijk, Hollandse nieuws is ook een, een Nederlandse term. Ja. In China wil men dat meer benadrukken als, als, als wilde vis. En, de, en dat is belangrijk. Het is geen weekvis. Nee, nee, nee. Chinese nieuwe Chinezen. Het zou, zou mooi zijn. In ieder geval kunnen we hem binnenkort dus uh, lekker gaan happen in, uh, in bijvoorbeeld Peking. Uh, ja. hart, hartelijk dank, Martin Haasnoot. Hij is een Juist. van de Nederlandse ja. haringhandelaren die in China bezig is. Uh, Hollandse ja. maatjes af te zetten. Ja, dat, uh, Wie weet zal het gaan gebeuren. Vandaag komt uh, de eerste vaatje haring. Het is een bijzondere dag en dan krijgen we natuurlijk al die haringfeesten. En ondertussen zijn we hier uh, druk aan het uitzoeken of we het Chinese woord voor haring kunnen vinden. En dat hebben we hebben gevonden, alleen het zijn allemaal tekens uh, die ik niet kan uh, vertalen. Dus ik denk dat er iets van uh, ha staat. Uh, ga ik maar even van uit. Uh, Chinese haring. We gaan het uh, straks ook nog hebben over horoscopen. Geloof jij erin? Ik geloof wel in horoscoop. Ja. Nou, zo zijn er heel veel mensen die erin geloven. Maar waarom is dat nou eigenlijk? Onze Cecile die, uh, ging op onderzoek uit. Dit is Sabrina Stark op Radio 1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 But to tell the truth, I didn't make it easy, trying to be me, but still there for you, doing the best I can. to your flow I wanna be the one that you used to know Heerlijke muziek van eigen bodem hier op Radio 1 op de vroege woensdagochtend. Sabrina Stark met Home is You. Twee minuten voor half vijf. Zes mensen ze zaten ten onrechte vast, in ieder geval naar alle waarschijnlijkheid. Veroordeeld waren ze voor een moord op de moeder van een Chinese restauranthouder. Hoe dat zit? Onze verslaggever Vera Simons, die beet zich vast in de zaak. Een justitiële dwaling die zijn weerga in Nederland kent. Zes jonge mannen en vrouwen zaten jarenlang ten onrechte vast... voor de moord op een Chinese vrouw in Breda in 1993. De zaak blijkt gebaseerd op valse verklaringen en achtergehouden bewijsmateriaal. En dus kan het vonnis de prullenbrak in, met alle gevolgen van dien. Zes mensen zaten na alle waarschijnlijkheid ten onrechte... gevangenisstraffen tot tien jaar uit... Weken zijn moord in Breda. Zo bracht het tv-programma Nieuwsuur gisteren het nieuws naar buiten. De moordzaak is vandaag overal terug te vinden in de media. Ik ging langs bij advocaat Jan Sneep voor nader uitleg over dit bericht. Ja, dat is het raden van het rechtssysteem. Dat is natuurlijk waar wij als advocaten steeds tegen ageren. Maar je kan op basis van een verklaring... Van één enkele verklaring en steunbewijs kan je al veroordeeld worden. Dus zelfs een verklaring van één van die dames had al genoeg geweest om tot de veroordeling te kunnen komen. Wat dacht je als eerste toen je dit nieuwsbericht uh, las? Dat het uh, best lage straffen waren. Uh, maar het eerste wat ik hoorde over uh, de nieuwe feiten, uh, dat het dus DNA-onderzoek was... en uh, de druk die op de dames is uitgeoefend bij de verhoorden... Ja, dat heeft toch wel veel weg van uh, een parkmoord situatie De druk op het verhoor, de tunnelvisie uh, die er vanaf het eerste moment was... Hè, maar is steeds naar een bepaald punt toe En dat lijkt ook het geval te zijn geweest in deze zaak. Daar is ook van de CIE of de CID destijds informatie gekomen dat deze personen wel eens de daders geweest zouden kunnen zijn. En vervolgens hebben ze daar het bewijs bij gezocht. En dat is toen ook bij die. Hoe oh, heet die beste man ook weer van de Schiedammer Parkmoord? Maar goed, die was al eerder veroordeeld. Die was in het park geweest. Dus zal hij het wel geweest zijn. En toen zijn ze daarop door gaan rechercheeren. Het is niet de eerste beruchte gerechtelijke dwaling in Nederland. Eerst was er de Puttense moordzaak met de onschuldige Herman Dubois en Wilco Fiets. En de zaak van Kees B. in de Schiedammerparkmoord... Daarna kwamen nog vrijspraken in de zaken van de verpleegster Lucia de B. en bejaarde verzorgster Ina Post. Toen in 1993 was er nog niet de mogelijkheid om goed na te gaan wat er, wat er met het DNA aan de hand zou zijn en aan wie dat, dat gekoppeld zou kunnen worden. En nu is vast te stellen dat het in ieder geval aan een Aziatisch type gekoppeld zou moeten worden. Nou, dat is iets wat ze toen niet wisten en dat had ze uit die tunnel kunnen krijgen en daarom is er wel echt sprake van een noviteit. Bij deze mogelijke nieuwe dwaling met zes onschuldig veroordeelden is in één klap de grootste dwaling uit de Nederlandse gemeenschap geschiedenis. Ik denk niet dat het de grootste dwaling is als je kijkt naar de zaak. Ik denk wel dat het een van de grootste dwalingen is... als je kijkt naar het aantal personen en naar de duur van de straf. De Birmingham Six las ik dat die iets soortgelijks... ook lange straffen met veel personen. Daarom zou het wel eens op de grootste dwaling kunnen lijken. Maar inhoudelijk zou dit wel eens vaker gebeurd kunnen zijn. Als er wettig bewijs is en de rechter is overtuigd... dan kan hij tot een veroordeling komen en dat houdt op enig moment op. Dus als jij bij de Hoge Raad bent geweest en een Europees Hof heeft erna gekeken... en daar is niets nieuws uitgekomen, ja, dan zijn er geen re rechtsmiddelen tot je beschikking om dat opnieuw te doen, tenzij er iets nieuws komt. Maar dan kom je echt in de buitencategorie en dan heb je echt bijzondere zaken. Goed, nu heeft dus dat zelfreinigend mechanisme toch zijn werk gedaan. En eh, dan heeft de rechtspraak toch eens gekeken van nou zou er nog iets aan de hand kunnen zijn met de oude zaken die we hebben afgedaan. Hebben we geen fout in het verleden gemaakt. En hoe kan dit? Ik, wat ik heb begrepen is dat alle advocaten destijds eh, in ieder geval al bepleit hebben dat de, de beste mensen niet veroordeeld zouden moeten worden. Dus ja, daar is, daar is weinig fout gegaan. En strikt genomen zou de rechtbank dus uh, tot deze uh, veroordeling kunnen komen. Maar is het dus ergens anders fout gegaan? En daarom is het goed dat daar een onderzoek naar is gedaan. Ik denk dat het zomaar zou maar zo kunnen dat één of meer van deze personen... alsnog worden vrijgesproken. Dat die dus uh, een x-aantal jaar te veel hebben gezeten. Dus daar zullen vele tonnen aan schadevergoeding uh, vergoed gaan worden. En op die manier het voor die personen gecompenseerd worden. Maar ik denk ook dat uh, rechters een stuk voorzichtiger zullen zijn... met het wegen van het bewijs. En dat is natuurlijk wel een goede zaak. De Hoge Raad doet na verwachting 18 december uitspraak. Wordt vervolgd dus. U hoort een reportage van onze eigen Vera Simons. Het is zo'n beetje twee minuten over half vijf. U luistert naar Nu al wakker. Dit is omroep WNL op Radio 1. Er gebeurt een hoop in de wereld. U hoort het in het nieuwsminuutje. ziel van de Gift. Bij een aanrijding met een auto in Bergentheim... is dinsdagavond een 73-jarige motorrijder uit Hardenberg omgekomen. Het ongeval gebeurde toen een auto afremde om linksaf te slaan. Een auto daarachter moest daarom ook afremmen.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 Wie het beste uit de strijd tevoorschijn komt, wint de ondergrondse aangelegde bunker. In Amerika is een man uit Portland veroordeeld tot het betalen van een torenhoge schadevergoeding... aan een vrouw die hij bewust besmette met genitale herpes. De 49-jarige vrouw had de man gevraagd een condoom te dragen tijdens de seks. Maar de man verwijderde het voorbehoedsmiddel tijdens de daad. Daarna vertelde hij te zijn besmet met herpes. De man moet haar 900.000 dollar betalen. En tot zover het Nieuwsminuutje. Got it. nieuw man met short people. Hoe werkt het? Wat vindt u daarvan? Waarom is dit zo? Vragen, we stellen ze de hele dag. En ook de hele dag door geven we antwoorden. Ja, er zijn ook van die vragen die we eigenlijk niet zo goed durven te stellen. En onze verslaggever Cecil van de Grift, die heeft daar geen last van. Die gaat altijd op onderzoek uit. En ik zei het al, ze ging iets doen met horoscopen deze week. Kranten, tijdschriften, apps gooien ons er dagelijks mee plat. De horoscopen.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 En dat is denk ik een belangrijke reden waarom mensen dan toch het gevoel hebben dat het klopt. Maar is het hier echt iets van nu dat het overal in kranten en tijdschriften staat of is het wel van vroeger?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 En zo meteen gaan we het hebben over een truckerscursus. Maar nu is het Amerikaanse basketbalcompetitie die het na, namelijk zijn uh, ontknoping. Een spanning die is om te snijden. Want as we speak wordt een cruciaal duel uitgevochten tussen de Miami Heat en de Boston Celtics. Neil Petersen, hoofdredacteur van Sportamerica.nl, houdt de wedstrijd al de hele nacht in de gaten. We bellen hem voor een korte update. Goedemorgen, Neil. Hoe staat het ervoor in Miami? Goedemorgen. Het staat op dit moment uh, 70-65. We zijn bezig met het laatste kwart. En het is uh, ja, tot nu toe een duel. Ja, dat kan nog steeds alle kanten op. Ja, want wat zijn de meest opvallende momenten van het duel? Uh, ja, wat is opvallend nou, sowieso is het opvallend dat bij Miami Heat. Uh, Chris Bosch terug is. Die is uh, terug naar uh, Lang Bessuren En ja, als we dan naar de Boston Celtics kijken. dan is het dat uh, de, de Big Three, zeg maar Kevin Garnett, Ray Allen en Paul Pierce. alle drie wel thuisgeven. En dat is uh, opmerkelijk in zo'n uh, belangrijk duel. Dat ze alle drie. Uh, ...het beste spel laten zien. Laten we trouwens ook maar met meteen op iets anders gaan vooruitblikken... ...namelijk de finale wedstrijd in de Amerikaanse ijshockey. De Los Angeles ja. Kings en de New Jersey Devils... ...die spelen voor de Stanley Cup. Absoluut. En uh, dat is vrij opmerkelijk... ...want uh, allebei geen favorieten voordat de playoffs begonnen. Uh, de Los Angeles Kings waren de nummer 8 in het westen... ...en uh, de New Jersey Devils de nummer 5 in het uh, oosten. Dus dan verwacht je eigenlijk niet dat die twee elkaar treffen in de finale. is uiteindelijk wel gebeurd. En het staat al 3-0 voor de Kings... In, yes. uh, in de Stanley Cup finals. En uh, Dat is uh, zeer opmerkelijk. Ja, dus het Westen doet het in dit geval uh, beter. Um, zeer opmerkelijk. Denk je nog dat, uh, dat, dat New Jersey Devils iets kunnen, dat ze nog terug kunnen komen? Nooit eerder gebeurd in de historie van de NHL uh, Stanley Cup. En uh, het kan zelfs zo zijn dat voor het eerst in 1998, dus sinds uh, er waren toen de Washington Capitals, uh, die verloren alle vier de wedstrijden op rij in uh, de Stanley Cup Final. Het zou dus voor het eerst in 1998 kunnen zijn. Wat wel leuk te vernoemen is... Uh, de eigenaar van Los Angeles Kings... is ja. ook de eigenaar van de Los Angeles Lakers. En die hebben dit jaar dus niks gewonnen. Mm -hmm. Dus dat zou uh, ja, een schrale troost zijn voor die eigenaar. Ja, want het is natuurlijk een grote sportstad. Dus daar wil je Absoluut, dan ook iets bereiken. een hele grote sportstad, ja. Ja. En, en waar heeft dan het succes van de LA Kings dan wel mee te maken? Want die doen het blijkbaar wel beter dan de Lakers. Uh, ja, ik denk als je iemand eruit moet lichten... is het, toch, uh, is het de goalie en dat is uh, Jonathan Quick, uh, Jon Goli. Um, die hebben ze al vier of vijf jaar geleden hebben ze die al gedraft, zoals dat heet in Amerika. Mm -hmm. En die hebben ze nu al twee jaar bij de ploeg. En uh, die is uitstekend, echt echt uitstekend. Die maakt echt het verschil. Die houdt de nul uh, in de finals, net zoals in Game 3. hield hij de nul. En uh, ja, die maakt het verschil gewoon. Ja, wat, wat maakt hem zo goed? Ja, wat maakt hem echt, Ja, dat is lastig. Hij is heel allround, omdat, uh, dat is, maar, En hij houdt gewoon alles tegen. Ja, kijk, weet je, je kan heel specifiek erop ingaan. Maar het belangrijkste is gewoon dat hij je puk uit de goal houdt. En dat doet hij. Ja, Miami Heat en Boston Celtics op dit moment nog bezig in de NBA. 70-65 aan het begin van dit 69 gesprek. 70-69 is het nu. De Heat komt weer terug. En dat, ja, die peert wel een beetje deze wedstrijd. Het gaat echt op en neer. Ik voorspel een overtime. Oké, okay, jij denkt dat het nog uh, straks gelijk gaat worden dat ze dan ja, nog terug gaan? Ja, ja. We, we switchen zo makkelijk van het basketbal en van het ijshockey. We gaan <laughs> even terug dan naar het, uh, naar het ijshockey. Ja, uh, ja hoor. Um, want ik zeg net wel heel makkelijk eigenlijk tegen je. Van uh, oké, okay, ze doen het beter. LH, een grote sportstad, doen het wel beter dan de Lakers. Maar het is natuurlijk wel een, uh, een bloedhete stad, Los Angeles. Wat, wat moet daar ijshockey uh, doen? Ja, dat is heel simpel. Kijk, um, nou... Dat zeg ik wel. Ik zeg dat het heel simpel is. Maar als jij een franchise, uh, zeg maar, een ijshockeyteam wil starten, dan kan dat. Dan moet je die kopen. Dan moet je in overleg gaan met de organisaties, de NHL. En moet je op in overleg gaan met uh, omringende steden waar zo'n team zit. Maar nou, je zegt wel zelf, Los Angeles zijn niet heel veel ploegen daar in de omgeving die een ijshockeyploeg uh, hebben. Dus dat kan vrij makkelijk. En het, het, het is inderdaad... Ja, niet echt doorsnee om in zo'n warme stad te... Nee, maar dan, stad, dan lopen ze uh... uh, bezweet en al uh, 30 graden. Dan moeten de dikke winterjassen aan als je de, de hal binnen gaat om naar een ijshockeywedstrijd te kijken. Het, het, het mooie is, we hadden in het vorige nummer van ons magazine, hadden we Kees Jansma. En die gaat altijd, als hij in Florida gaat, dan gaat hij één keer per jaar naartoe... gaat hij altijd naar een ijshockeywedstrijd van de Florida, de Florida Panthers. En die vertelde, de eerste keer dat hij daarheen ging, ging hij in korte broek. En die wist niet wat hij meemaakte. Want het was natuurlijk ijskoud binnen. Ja, maar Kees Jansma die hoeft natuurlijk ook helemaal geen winterjas aan te doen. Die heeft genoeg uh, jas van zichzelf, zou ik maar zeggen. <laughs> ja, dat zijn jouw woorden. Hey, ik denk dat hij meeluistert. Ja, Sportamerica.nl, daar ben je hoofdredacteur van. Daarom wordt het voor jou ook heel makkelijk om te switchen. Laten we nog één keer dan teruggaan naar die NBA. 70-69 was het zo net tussen Miami Heat en Boston Celtics. Iets veranderd ja. nog? Nee, time-out voor de, de Celtics op dit moment. En nog negen minuten in het vierde kwart. Um, uh, dan uh, zullen we zien wie de voorsprong neemt in deze spannende serie. Dankjewel, Neil Petersen. En volgende nacht uh, zit hij de hele nacht in de studio voor de All-American Sports Night. Waarbij we alle Amerikaanse sporten, of de belangrijkste Amerikaanse sporten, onder de loep zullen nemen. En dan begint ook de finale van de NBA. Ja, en uh, de volgende nacht is natuurlijk uh, over een week. He. Niet dat we morgen nacht allemaal zitten te nee, luisteren. Nee, volgende, uh, volgende week woensdagochtend. Uh, kijk, zo is dat dan ook weer helemaal duidelijk. Zometeen gaan we natuurlijk schakelen met onze man in Washington D.C., Wouter Zandingen. Altijd praat hij ons bij over de Amerikaanse verkiezingen. Maar we gaan het vandaag eens over hem hebben. Wat moet nou een Nederlander in Amerika? En hoe is dat nou eigenlijk om als Nederlander in Amerika te wonen? Maar eerst muziek, prachtige muziek. Dit is de kick, want er is niemand.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 De kick met oude hippie Armand en nieuwe hippie Lucky Fons de derde. Want er is niemand. Er hangt een donkere wolk boven de Nederlandse vrachtwagenchauffeur. Voor 2016 uh, moet hij namelijk de verplichte kennischeckcode 95 maken... Maar de vrachtwagenchauffeurs zitten blijkbaar liever op de weg dan in de boeken. Want nog maar 25% van alle chauffeurs heeft deze toets gemaakt. Wie de toets niet maakt, raakt zijn rijbewijs kwijt. De tijd begint te dringen, zegt voorzitter Klaas van Waard van brancheorganisatie VERN. Goeiedag meneer van Waard. Goedemorgen, het is uh, De Waard hoor. Goedemorgen meneer De Waard, zonder die nascholing dus geen rijbewijs meer. Ja, waarom maken de chauffeurs die toets niet gewoon? Nou, laten we in ieder geval zo zeggen. Die toets kost ook veel geld. Die kost ongeveer 1200 euro per persoon. En de ondernemer die moet dat betalen. Maar als jij 10 chauffeurs in dienst hebt, dan ben je 12.000 euro kwijt. Ja, dat, dat, kun dat, dat Dat kunnen ze dus niet betalen? Heeft dat ook wat met de, met de, met de tijd te maken, de crisis? En zeker de economische situatie is op dit moment voor de transportbedrijven niet florisant, kunnen we zeggen. Waarom is die kennischeck eigenlijk ingevoerd? Nou, het is een bijscholing, zeg maar, hè, voor alle mm -hmm. nieuwe ontwikkelingen. Mm -hmm. Duurzaam rijden, oftewel het economisch rijden, zoals dat genoemd wordt. En uh, wat ook gedaan wordt, is het uitstelgedrag. Het uitstelgedrag kun je rekenen, dat je zegt, oh, het is pas 2016. Maar je moet ook gaan kijken naar de capaciteit van de verkeersscholen in Nederland. Ja, ik wil net zeggen, 2016, dat is nog een eind weg, maar dan kan iedereen nog. Alleen, alleen dat zit toch nog net even wat moeilijker. Ja, want je moet zo rekenen, we hebben 162.000 chauffeurs in Nederland die opgeleid moeten worden. Want dat zijn niet alleen de vrachtwagenchauffeurs, ook maar van de verhandelswagens. De toerenkast, streekvervoer, openbaar vervoer. En uiteraard de, de vrachtwagenchauffeurs. En nu hebben we nog ongeveer een 120.000 die opgeleid moeten worden. En we hebben de capaciteit met alle verkeerscholen bij elkaar in Nederland. Tot, euh, tot, neem kwalijk. Ja, nee. 20.000 per jaar. Ja, maar nou, reken maar uit, nog vijf jaar hebben we nodig om het op te opleiden. kan dus een probleem uh, betekenen. Stel, ze hebben het niet in 2016 allemaal voor elkaar. Betekent dan dat er op een gegeven moment geen producten meer in onze supermarkten komen... en dat de bus niet meer ja. komt opdagen? Zo kunt u rustig stellen, want je moet rekenen dat uh, alles wat u in de studio staat... wat u vandaag gezeten heeft, wat gedronken... Ja. dat hebben we in principe allemaal in de vrachtwagen gezeten. Ja. Zelfs de kleding die u aan heeft... Hm. En als wij dus van 10.000 of 20.000 chauffeurs uiteindelijk niet opgeleid hebben. dan hebben we natuurlijk niet alleen nog voor die chauffeur een economische ramp. voor de ondernemer. maar uiteraard voor de hele Nederlandse economie. Hm. Ja, want de transportsector die hebben we hard nodig. zeker in deze barre tijden. Um, wat, wat gaan we hier aan doen? 120.000 uh, mensen, chauffeurs. die moeten nog uh, gaan bijscholen. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Hoe zorgen we ervoor dat zij daadwerkelijk worden bijgeschoold? Nou, ik ben uh, volop bezig met de verkeersscholen. En om dus het economische gebeuren, dat is die 1200 euro per chauffeur, om dat dus uh, op te lossen voor de transportbedrijven, hebben wij dus met een oliemaatschappij dus een deal gesloten. Mm -hmm. Nou, want uh, de Vergen heeft ook een cursus geschreven, die dus, uh, en ik het zelf geschreven, die goedgekeurd is zeg maar, door de overheid. Die meetelt voor je nascholing, dus de code code 95. Ja. En nu is deze cursus gratis. Hm. Dus het kostte niets meer. En wat er ook in deze scholing zit. Normaal moet je, zeg maar gesproken, vijf dagen naar school. Dat is een week. Hm. En dat hebben wij door e-learning terug weten te brengen naar 2,5 dag. Hm. Dus wij noemen dit nu leren per liter. Kijk. Ze doen dat de barrière van de 1200 euro per persoon, die is nu weggehaald. Dus nu is het voor niks. Ze kunnen zo naar school toe. Dus u gaat eigenlijk mee met de tijd, e-learning... en dat zou dan de oplossing kunnen zijn... dat er straks wel 120.000 mensen op tijd bijgeschoold zijn? Jazeker, want uh, nu heb ik ook afspraken met alle verkeersscholen. Dat er dus, a, omdat je geen vijf dagen moet, maar tweeënhalve dag... is de ruimte tot de verkeersscholen groter. En kunnen we natuurlijk veel meer chauffeurs opgeleiden... En dan denken we het wel te gaan halen, maar dan moeten we nu toch echt gaan beginnen. Ja. U luidt duidelijk de noodklok, maar heeft ook meteen een oplossing. Dat is altijd uh, goed om te zien, want die transportsector die moet gewoon doorblijven. Die moet blijven rollen en blijven rijden. Ja, zeker. Want ja, voor het economisch belang van Nederland, zeg maar, voor gerust voor heel Europa is natuurlijk buitengewoon belangrijk dat hij chauffeur dat papieren heeft... Ja. en dat hij door kan. Nou, dat kunnen we niet uh, anders doen dan uh, achter u te gaan staan. We wensen u buitengewoon veel succes hiermee. Klaas De Weert, voorzitter van Transport... De Waert. De doe ik het weer fout. Het maakt allemaal niet uit op deze vroege ochtend. Klaas, Klaas De Waert, voorzitter van Transportorganisatie. Fern, in twee keer goed. Ja, wat is De Holland-Amerika-lijn. Met Wouter Zantingen. Wekelijks bellen we in Nu Al Wakker met Washington D.C. Onze correspondent Wouter Zantingen volgt voor ons de Amerikaanse politiek... en de Republikeinse voorverkiezingen in de VS. Maar in de laatste uitzending van Nu Al Wakker van dit seizoen... Uh, staan we stil bij de man achter de verslaggever. Ja, Drie jaar geleden heeft hij Nederland definitief vaarwel gezegd... en is hij in Washington D.C. gaan wonen met zijn Amerikaanse vrouw. Wat zijn nou de grote verschillen met ons land... en hoe is het leven van een Nederlander in Washington D.C.? We vragen het aan hem en uh, nou ja, ik ben niet zo goed in namen horen... Net al. Is dat Walter of is het Wouter Zantingen? Ja, ik heb inderdaad maar even Walter eh, aangehouden. Want uh, uh, Walter, als je dat uh, aan een Amerikaan vertelt, dan uh, denken ze dat dat Wouter is. En dat, uh, ja, dat heb ik liever niet. Dus uh, ik ga inderdaad bij Walter uh, in de VS. Kijk, daar ging ik bijna weer de mist in met, uh, met, met name. <laughs> Dat zie je ook op Twitter, hè? Daar, daar, daar heet je uh, Walter en als wij uh, aankondigen dan heet je, dan heet je Wouter. Uh, uh, ja, drie jaar geleden dus naar uh, Washington, moet een grote stap zijn geweest uh, daar naartoe verhuizen of niet? Ja, dat was een grote stap. Uh, mijn toenmalige vriendin en nu vrouw is Amerikaanse. En uh, drie jaar geleden heb ik besloten om uh, de grote stap hierin te, uh, te nemen. Ja, en, en nu woon je daar als Nederlander, voel je je nog een Nederlander of voel je je ook echt Amerikaan? Ik begin me wel steeds een Amerikaan te voelen, moet ik eerlijk zeggen. Ik uh, ga ook uh, dit jaar uh, waarschijnlijk mijn uh, staatsburgerschap krijgen in de VS. En uh, ik ben hier wel heel erg gesetteld ondertussen. Uh, het is ook heel makkelijk om hier te settelen in Amerika. Want Amerika staat natuurlijk heel erg open voor immigranten. En als je een paar, terugga, uh, paar uh, generaties teruggaat, is natuurlijk iedereen een immigrant. Uh, en uh, ja, dat maakt het wel makkelijk om, hier, uh, om hier, hier thuis te maken. Dat lijkt me dan ook een groot verschil met Nederland? Um, ja, misschien zeker is het wel, misschien natuurlijk in Amsterdam heb je ook heel veel mensen vanuit andere plekken. En Washington DC is ook weer iets anders dan misschien de andere plekken in Amerika, waar dan waar je dan wel mensen hebt die, uh, nou ja, oorspronkelijk uit Duitsland of Engeland komen, maar die dan al hier wel tien generaties wonen. Maar zeker in DC komt uh, iedereen overal vandaan. Ja, want als je na drie jaar Washington DC moet vergelijken, Nederland en uh, Washington of de Verenigde Staten, wat, wat zijn, zijn de dingen die het meest opvallen? Uh, nou, ten eerste is dat uh, hamburgers hier veel beter zijn. Ik ben echt geen Amerikaanse hamburgers. Uh, dat kun je helaas ook wel zien aan mijn uh, omvang uh, uh, nu. Um, maar uh, het gevoel dat ik vaak heb in Amerika is dat je... Uh, ja, als je heel hard werkt, dat je hier toch wel meer kans hebt. Het is een veel hardere maatschappij natuurlijk. Maar als je uh, succesvol bent, dan uh, kun je je echt wel wat moois maken. En uh, aan de andere kant heb je hier ook wel... Um, uh, wat meer uh, vrijheid heb ik soms het gevoel. Het heeft ook mee te maken dat Nederland natuurlijk zoveel mensen zijn dat je zo dicht op elkaar zit en dat je hier gewoon wat meer ruimte hebt. Dus je kunt uh, ja, als jij iets in je achtertuin wilt bouwen, dan kun je dat wat makkelijker doen dan in Nederland. Ja, en, uh, word je nogal aangesproken door Amerikanen op je Nederlanderschap of Nederlander zijn? En, en, en gebeurt dat? En, en wat, zijn de, wat zijn dan de vragen die men wil stellen omdat jij verstand van Nederland hebt? Nou, ik kan het uh, redelijk goed verbergen, omdat mijn accent uh, niet zo groot is. Maar uh, Nederland, um, ja mensen weten wel vaak waar het is, uh, ik wil, ze kennen ik van Amsterdam en Amsterdam is Nederland voor Amerikanen, mm -hmm. uh, veel, uh, er zijn ook wel veel mensen die zeggen van, oh je komt uit Nederland, Jij ja, bent enorm fan van Scandinavië, <laughs> um, want ja Noord-Europa dat, dat, dat, dat, dat vloeit gauw uh, in elkaar over voor ze. Dus dat is niet uh, een vooroordeel, dat is dus gewoon echt waar, want jij kan het bevestigen. Oh dat, dat is zeker waar, ja, ja, ja, zegt ja, dat, ze dat, dat van, ja ik vind die fjorden zo mooi joh, dat zei zelfs een collega van mij. Van, nou, ik kom uit Nederland en die fjorden daar ben ik enorm fan van. Dus ja, dan moest ik wel even lachen. Ja, nog meer verschillen tussen, tussen beide landen wellicht. Uh, uh, de veiligheid. Voel je je wel veilig in een land waar wapens zo makkelijk verkrijgbaar zijn? Want ik kan me voorstellen dat met een Nederlandse blik en je komt daar, dat dat toch even schrikken is. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar heel snel aan gewend ben geraakt... Uh, veiligheid heeft twee aspecten. Aan de ene kant heb je hier natuurlijk uh, buurten die echt heel slecht zijn waar je gewoon helemaal niet heen wil gaan. Echt no-go-buurten, zeker in, in, in Washington heb je enorme segregatie met uh, voornamelijk zwarte buurten waar, ja, waar je gewoon normaal gewoon niet komt. Uh, uh, wat betreft wapenbezit, uh, ben ik het al uh, wat gaan inzien van de Amerikaanse kant. Uh, zij vinden namelijk dat jij gewoon het recht hebt om jezelf te, te kunnen verdedigen. en ze zegt van ja, als je de politie belt, dan duurt het 20 minuten voordat de politie er is. En, en waarom zou ik als uh, persoon niet het recht he, uh, hebben om mij te verdedigen? Waarom moet ik mij uh, helemaal afhankelijk stellen aan de staat? En Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar uiteindelijk uh, nu keer ook tijdje woon wel wat, uh, wat inzie in het argument. Okay. Tot slot heel kort, ja, dit jaar dus het staatsburgerschap hoorde ik je net zeggen. Hoe uh, bijzonder is dat? Ja, dat, dat wordt wel een mooi proces en zo. En dan krijg je ook allemaal, uh, uh, dan moet je bij elkaar komen. Volgens mij dan het fondsenliefing uh, uh, uh, en dat soort zaken. En uh, ja, daar, dat wordt wel interessant. Daar kan ik wel verslag over doen natuurlijk. Dankjewel Wouter Zanting. En uh, bedankt ook voor dit hele seizoen weer. Want elke week was je weer voor ons beschikbaar. Op jouw late dinsdagavond en onze vroege woensdagochtend. En uh, we hopen dat we volgend jaar. Ja, tot volgende seizoen weten. En dan gaan we natuurlijk ook uh, die, uh, die uh, warme maanden, warme Amerikaanse maanden in met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Is nu al wakker. Nu al wakker. Op radio BNL. 1. Nu nieuws in de nacht.